Ik zie een muis, daar op het trap, waar op het trap, nou daar, een witte muis met klompjes, nee dit is geen gat, nee want dit is op de trap, op de trap, op de trap, op de trap, op de trap. trap. Hé hey, kijk nou, ik zie een vogeltje, en wat zie je dan? Vogeltje, wat zie je voor? zo's morgen stenen tienen, rondachtig dan pas echt gezellig, Oh, Vogeltje, wat zing je nu? Is het dag niet lang?